Griselbis. In een woest bergland, waar machtige rivieren, rotsblokken meevoeren, door diepe dalen, woonde eens een prins. Hij was knap, jong en dapper. Hij regeerde het land met grote wijsheid en iedereen hield erg veel van hem. De mensen leek erg tevreden met hun sterke jonge prins, en toch, en toch was er iets vreemds aan hem. Hij hield niet van meisjes. Vrouwen, pa, eerst zijn ze lief en aardig, maar zodra ze getrouwd zijn, worden ze jaloers. Ze willen de sterren uit de hemel hebben, en als ze die niet krijgen, dan gaan ze pruilen of kibbelen. Vrouwen, nee, wacht, wacht, nog eens, bang. Dat vonden de mensen vreemd. Ze vonden ook dat de prins nu eindelijk de vrouw van zijn hart moest vinden, en daarom stuurden ze een wijze, oude man naar hem toe. Majesteit, het volk wil dat u nu dat u eindelijk eens trouwt. Het wordt hoog tijd. Het, uh, het volk wil een troonopvolger hebben en een koningin. Luister goed, wijze oude man. Ik ben banger van vrouwen dan van wilde beesten. Ik ga liever jagen dan trouwen. Als het volk een koningin wil en een prinsje, goed. Ga dan het liefste meisje van het land zoeken. Een meisje dat niet zeurt en niet moppert. Dat niet hebzuchtig is en niet jaloers. Als u zo'n meisje vindt... Trouw ik met haar. En ga nu weg. Ga nu weg, want ik ga vanmiddag op jacht. En de prins sprong te paard en galoppeerde naar het grote, donkere bos. Daar wachtte hem al de jagermeester en de jachtstoet. De honden blaften en de jachthoorns schalden. De jagermeester reed op de prins toe en meldde... Hooguit, we hebben het spoor van een wild ontdekt. De honden willen er allemaal op De pist kan niet ver weg zijn. Laat de jagthorens nog maar schallen, jagermeester, er af. En zo trok de jachtstoep het diepe donkere bos verder in. De prins reed eerst voorop, maar hij was vandaag wat dromerig. Hij lette niet goed op. Zo verdwaalde hij in het donkere bos, helemaal alleen. Hij hoorde alleen het ruisen van de bladeren aan de bomen... en het knappen van takjes onder de paardenhoeven. Wat was het stil, griezelig stil. Waar ben ik eigenlijk? Wat is er gebeurd? Hé, hey, ik zie een lichte plek in de vechten. Laat ik daar maar heen rijden. De prins reed naar de lichte plek in het bos. Er stroomde een beekje. De zon scheen. Op de oever zat het mooiste meisje dat de prins ooit gezien had. Ze had goudblond haar en ogen als viooltjes. De prins steeg af en een beetje verlegen ging hij naar haar toe. Zwierig nam hij zijn hoed met pluimen af. <lacht> Lief meisje, ik ben in het bos verdwaald. Hebt u misschien jagers gezien of gehoord? Ik weet niet waar zij zijn. Nee, heer. Dit is zo'n eenzaam plekje. Hier komt nooit iemand. Maar wees niet bezorgd. Ik wijs u de weg. De prins had zo'n dorst... dat hij bij het beekje knielde om met zijn hand wat fris water te scheppen. Maar het meisje liep vlug naar een bladerhut en haalde een beker... Zij schepte de beker vol, helder water en zei: Alsjeblieft, heer, drink daar deze eenvoudige kroes. Ik heet Griseldis en ik woon hier met vader in het bos. Samen hoeden wij onze schapen. Bent u wat uitgerust en verfrist? Kom, dan wijs ik u de weg terug. Vol bewondering keek de prins naar het lieve zachte gezichtje van Griseldis. Op lichte voeten liep zij voor zijn paard uit en na een kwartiertje zag hij de gouden daken van zijn kasteel door het gebladerte. Wel bedankt, lieve Griseldis. Mag ik je nog eens komen opzoeken? In het paleis riep de prins ogenblikkelijk de wijze oude man bij zich. Steek de vlaggen uit en laat iedereen zijn mooiste kleren aantrekken. Laat de bakkers de grootste taarten bakken en geef de kinderen vrij van school. Laat grote vaten wijn op het marktplein brengen en limonade voor de kinderen. Breng appels en noten naar het slotplein. Het is feest. Ik ga trouwen. Ik heb mijn liefste gevonden. De oude wijze man struikelde in zijn vreugde over zijn lange mantel. De prins ging trouwen. Hier Routen, de paard trokken rond om iedereen het goede nieuws te vertellen. Feest in het land. Maar niemand wist wie de uitverkorene was. Dat was vreemd. Alle meisjes vroegen zich stilletjes af. Wie zou het zijn? Wie zou prinses worden? Ik misschien? Of een buurmeisje? De beste vriendin. Wie zal het worden? Alle meisjes gingen voor de spiegel zitten om zich zo mooi mogelijk te maken... Maar de prins reed, helemaal alleen, naar het donkere bos. Nu kende hij de weg naar het bladerhutje van griseldis Vrolijk galoppeerde hij voort en bij het hutje aangekomen sprong hij van zijn paard. Daar stond griseldis Wat zag ze er allerliefst uit. Ook zij had gehoord dat de prins ging trouwen en natuurlijk had ook zij zich mooi gemaakt. Haar blonde haar glansde als gesponnen goud. Haar viooltjes ogen straalde. Dag, lieve Griseldis. Waarom heb je je zo mooi gemaakt? Waar ga je naartoe? Dag, heer. Ik ga naar de stad, naar het slotplein voor het kasteel. Hebt u niet gehoord dat de prins gaat trouwen? Niemand weet wie de bruid zal zijn en daarom... En daarom ben ik jou komen halen, Griseldis. Want ik heb jou uitverkoren om een bruid te worden. Met jou wil ik trouwen en met niemand anders... Wil je mijn prinses worden? Dan zul je me altijd gehoorzamen. Maar heer, ik had nooit durven dromen dat u mij zou uitkiezen. Ik, uh, ik, ik ben zo arm en eenvoudig hier in het bos opgegroeid. Ik heb nooit iemand anders gezien dan vader en de schapen. Ik zweer u dat ik u altijd zal liefhebben. Ik zal u altijd gehoorzamen, want u bent mijn heer en koning. Samen reden ze terug naar het paleis. Griselda schreef een prachtige Japon aan en een gouden kroontje op haar blonde haar. Het trouwfeest duurde een volle week. Nog nooit was er zo'n feest gevierd in het land van de bergen. Na een jaar kregen de prins en Griseldes een lief dochtertje. Griseldus aanbad het kindje. En langzamerhand werd de prins verschrikkelijk jaloers. Hij begon erg lelijke dingen te bedenken... om Griseldes, die zo lief en zo trouw was, het leven zuur te maken. Ik heb besloten dat je van nu af aan niet meer naar buiten mag... Je blijft hier op het kasteel om met ons dochtertje te spelen. Sieraden en mooie kleren heb je ook niet meer nodig. Ik wil alles terug hebben wat ik je het vorig jaar heb gegeven. De prins had verwacht dat Griseldus boos zou worden of zou gaan huilen. Maar nee hoor, met haar liefste glimlach gaf ze hem alle cadeaus terug. Ze hield van hem en had beloofd hem altijd gehoorzaam te zijn. Toen de prins zag dat Griseldus even lief als altijd bleef, werd hij nog jaloerser. Hij bedacht iets heel gemeens. Ik vind dat jij niet goed voor ons kindje zorgt. Je bent er te dom en te eenvoudig voor. Ik heb besloten dat een echte edelvrouw ons dochtertje tot een werkelijke prinses zal opvoeden. Dat kun jij toch niet. Morgen wordt ons kindje gehaald. Griselde snikte van verdriet. Ze wist zich geen hemelse raad. Met bovenmenselijke kracht gehoorzaamde zij haar heer en meester. Waanzinnig van verdriet zag zij hoe haar kindje werd weggehaald, maar geen boos woord kwam over haar lippen. Nee, mijn prins wil mij niet straffen. Hij wil me alleen maar op de proef stellen. Ik moet hem duidelijk tonen dat ik nu nog meer van hem houd en hem geen enkel verwijt maken. Zo lief was Griseldes. Haar kindje werd door een ridder naar een oud klooster gebracht. Daar werd het door een nonne opgevoed, zoals een edelvrouw haar prinsesje grootbrengt. En de prins deed steeds lelijker tegen Griselde. steeds minder was hij thuis, steeds meer ging hij met zijn vrienden jagen. Griseldus leefde heel eenzaam, heel alleen in haar paleiskamer, maar nooit maakte ze haar echtgenoot, één verwijt. Vijftien jaar lang leefde zij eenzaam en bijna vergeten. Intussen was haar dochtertje tot een beeldschoon meisje opgegroeid. Op een dag reed een jonge knappe prins langs het klooster. Hij zag het lieftalige jonge meisje en dacht... Nog nooit van mijn leven heb ik zo'n lief gezichtje gezien. Zou ze hier wonen? In het klooster? Dat moet ik er eens vragen. Hij steeg af en begroette het meisje heel hoffelijk. Ze raakte gezellig aan de praten, het meisje vertelde hem wie ze eigenlijk was. Het leek wel alsof ze elkaar al jaren kenden. Ze ontmoetten elkaar steeds vaker ergens in het bos en tenslotte zei de jonge prins... Ik rijd morgen naar jouw vader toe om om jouw hand te vragen... Ik hou zielsveel van je, zoveel dat ik het haast niet meer kan uithouden zonder jou. De oude prins was diep in zijn hart erg trots toen de jonge prins hem om de hand van zijn dochter vroeg, maar de lelijke, valse jaloezie fluisterde hem in. Stel ze op de proef, bedenk iets heel gemeens, zo gemeen, als je nog nooit hebt bedacht. Doe dan, doe dan, bedenk eens iets om Griseldes nog meer te plagen dan jou hebt gedaan. Griseldes, luister goed. Nooit heb je me een zoon geschonken. Ik heb geen troonopvolger en dat is jouw schuld. Ik heb besloten je voorgoed weg te sturen. Ga terug naar je kamer. Trek je mooie prinsessenkleren uit. Zet je gouden kroon af. Kleed je om in je vieze oude herderinnenrok en verdwijn. Ik wil je nooit meer zien. Ik ga opnieuw trouwen met een prinses die me wel een zoon schenkt. Ga weg, dom mens. Niemand houdt meer van je. Ik heb altijd beloofd altijd gehoorzaam te zijn, mijn heer en meester. Ik zal ook nu gehoorzamen maar ik blijf altijd van u houden, met heel mijn hart. Dat viel de prins lelijk tegen. Griseldus bleef lief en volgzaam, en bovendien had hij gejokt. Hij hield erg veel van haar, maar die ellendige jaloezie zat hem dwars. Eigenlijk had hij haar het liefst willen knuffelen en om vergeving willen vragen, maar hij zei bars, je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Verdwijn en kom nooit meer terug. Het verleden is voor voorgoed. Griseldes en haar oude vader gingen terug naar de schapen en de bladerhut. Hoe arm zij nu ook weer was, ze bleef even lief en tevreden. Geen lelijk woord over het wampgedrag van haar prins kwam over haar lippen. Op een dag zond de oude prins een boodschapper naar de bladerhut. Griseldes moest op het paleis komen. De oude prins wilde met haar spreken. Griseldes, luister goed. Morgen trouw ik met een jonge prinses. Ik heb besloten dat jij alles moet voorbereiden en inrichten. Het beste van het beste is niet goed genoeg, Griseldus. Denk eraan. En als alles klaar is en ik ben tevreden, dan blijf jij hier om mijn jonge vrouw te dienen. Als kamerdame, niet meer. Kom mee, omdat je je nieuwe meesteres leert kennen. De valse prins had zijn dochtertje opgeroepen om de rol van nieuwe prinses te spelen. Toen Griseldus het allerliefste meisje zag, kwamen haar de tranen in haar ogen. Ineens dacht zij weer aan haar eigen kindje. Maar zij wist niet beter of dat was vijftien jaar geleden gestorven aan een geheimzinnige ziekte. Ze zei tegen de prins... Heer, ik zal doen wat u mij opdraagt. Ook al breekt mijn hart. Maar ik smeek u, wees lief en verdraagzaam tegen uw nieuwe jonge vrouw. Doe haar niet aan wat u mij hebt aangedaan. Wees goed en lief voor haar, alstublieft, heer. Het past in een voudigheid je niet op een prins te vertellen wat hij moet doen en laten. Ik zelf en niemand anders bepaalt wat hier gebeurt. Doe wat ik je gezegd heb. En zo gebeurde het. De lieve Griseldis bereidde alles tot in de puntjes voor en de grote dag kwam dichterbij. De klokken luiden, de vlaggen wapperden, de straten waren versierd en de gasten waren van heinde en verre. gekomen. Toen nam de oude prins het woord. Lieve bruiloftsgasten, hartelijk welkom in mijn paleis. U ziet hier een mooi jong meisje en u denkt dat ik met haar ga trouwen. Maar schijn bedriegt, mijn lieve vrienden, schijn bedriegt. Luister goed, opdat u het goed begrijpt. Dit bekoorlijke meisje is mijn eigen dochter. En daar staat een jong edelman, knap van uiterlijk en feilloos met het zwaard. Aan hem schenk ik mijn kind als vrouw. Juich, mijn lieve vrienden, juich, juich de bruid en bruidegom bruid, op toe. Lieve bruid, de bruid. Toen het gejuich wat wegstierf, nam de oude prins het woord. Hij was diep ontroerd toen hij zei... En nu, mijn lieve vrienden, wil ik u mijn vrouw voorstellen. Ze is de liefste vrouw ter wereld. Niemand houdt meer van haar dan ik. Ze heeft een edel karakter. Nooit zou één boos woord over haar lippen komen. Ook al heeft zij verdriet. Zij huilt in stilte en draagt haar lof. Die liefste vrouw van de hele wereld is. Griseldis. Kom hier, mijn lieve Griseldis, ik sluit je in mijn armen. En de prins omhelste Griseldis en gaf haar een dikke kus. Griseldis? Niet te geloven! Griseldis! Ik heb Griseldis teruggehaald om haar te tonen dat ik berouw heb over alle lelijke dingen die ik haar heb aangedaan. Nooit, nooit zal ik haar meer voor verdriet doen. Omhels onze dochter en onze schoonzoon Grisaldus en kleed je om. Jij bent de prinses van dit land en niemand anders. Het werd een feest om nooit te vergeten. Toen bruid en bruidegom op het balkon verschenen klonk het gejuich tot in de verste regie van het land. Maar toen Griseldis en haar prins op het balkon verschenen, klonk het gejuich nog luider. Nee, Vier weken lang werd er feest gevierd in het land van de bergen. Griseldis' liefde had alles overwonnen.